Het weer, de komende uren meer buien. Vooral in het noordwesten, midden en noorden van het land gaat het regenen. Het wordt vandaag 12 tot 14 graden. In het weekend wordt het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Nou, Rinsian is boodschappenwezen doen en hij kocht onder andere een scheerapparaat. En op de verpakking van dat scheerapparaat stond dat het ook ioniseerde. Uh, ionisatie, dat uh, was inbegrepen bij het scheerapparaat. En nu vraagt Rinsian zich af wat dat nou is, ionisatie bij een scheerapparaat. Ook wil hij graag weten uh, waarom uh, hij in de vakantie... vier dagen eerst even niet naar de wc kan. En hij wil graag weten of de aftershave die in de tester zit... bij de drogist een andere samenstelling heeft... dan de aftershave die uiteindelijk in het flesje zit... dat je mee naar huis neemt. Want die tester blijft veel langer uh, lekker ruiken... dan de uiteindelijke aftershave. Piet de Wit wil weten waarom de partnertoeslag bij de AOW wordt afgeschaft in 2015. En is op zoek naar muziek van Mike Osborne. Freek wil weten waarom er strepen op de ramen komen... als je de ramen lapt als de zon schijnt. En meneer Jonkart wil weten of synthetische kruiden bestaan. Ja, we hadden net uh, nog iemand aan de telefoon die even wilde weten... hoe het dan zat met uh, uh, gemodificeerde. Nee, synthetische kruiden, daar is hij naar op zoek. En hoe zie je het verschil tussen synthetische kruiden en natuurlijke kruiden? Uh, en Ben die, uh, moet soms zo verschrikkelijk lachen dat hij er buikpijn van krijgt. En dan kan hij nog niet ophouden. En hij wil graag weten waarom dat is. 0800-1121 of uh, mailen kan ook nachtzuster, apenstaatje omroepmax.nl. Twitteren via het nachtzuster is ook een mogelijkheid. En er is een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmax.nl. En dan links in het kolompje eventjes uh, de chat aanklikken. En facebook.com slash nachtzuster werkt ook. Allemaal mogelijkheden om de studio te bereiken... maar de makkelijkste en de snelste is 0800-1121. En dan is het vier over vier. En dat is toch altijd het moment dat we in Nachtzuster bij Omroep Max op Radio 1 een discoplaatje draaien. En in dit geval is dat Shame van Evelyn King ook wel bekend als Evelyn Champagne King. Champagne, dat is ook nu op zich uh, geen neef. Ja. Shame was dat op Radio 1 bij Omroep Max. Henk, goeie nacht. Ja, goeiedag, eindelijk heb ik je te pakken. Ja, lastig, hè. Ik ging elke keer wat verkeerd, maar dat maakt niet uit. Ik had <laughs> een uh, vraagje over, uh, ik ben dan zelf vraagbaan als en ik rijd veel in de nacht. Ja. En nee, elke, elke nacht dan schrik je eigenlijk helemaal in de lazen, want dan heb je weer van die fiets die zonder licht rijden. Mm -hmm. Het zit, zit vaak een beetje buiten, buiten assen, maar bij de bij de, boerderij, de boerderijen, allemaal. En, maar dan was ik mijn vraag: waarom kunnen die fietsers nou niet dat ze het zo verplicht stellen om een heisje te dragen? <laughs> oh, sorry. Ja. <laughs> maar het zit, het zit wel zo: als van, stel, het is misschien wel belachelijk, maar ja. als er wat gebeurt, ja, wie krijgt de schuld? De chauffeur. Ach, lieve Henk toch? Ja, toch? <laughs> ja. En wat dacht je van een zwaailicht op je hoofd? Een zwaailicht op je hoofd? Nee, dat <laughs> <laughs> Nee, maar ik bedoel, het is toch voor, ja, voor, de, voor de veiligheid, voor de chauffeur, maar ook voor de fiets natuurlijk al ook Maar zou dat helpen, zo'n hesje? Ja, zeker. Dat valt gelijk op, hè. Want uh, je ziet ook vaak van die hardlopers. Ja. En dat ze zo'n hesje aan hebben, maar dat, <laughs> uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat kun je al van een 500 meter al, uh, al zien, hoor. Oh, ja, maar Henk. Ja. Ja, ik fiets, ik fiets sowieso niet zoveel, maar ik was toevallig... Dat is wel toevallig, want ik was, woensdagavond was ik naar een theatervoorstelling. Ja. En toen was ik dus vrij laat, zeg maar, op de fiets reed ik nog naar huis. En het, het wordt ja. nog, het, dit verhaal wordt steeds erger. Maar uh, ja. ik heb een uh, relatief nieuwe fiets en ik fiets niet zoveel. En er zitten van nee. die moderne lampjes aan die je, dus, die je met een knopje aan moet zetten. Ja, dat klopt. En ik kan dat knopje nooit vinden. Dus ik zat te kijken weer. En ik denk, nou ja, weet je, laat ook maar. Ik fiets gewoon even snel naar huis. Want het is maar een klein stukje. En inderdaad, je hebt gewoon helemaal gelijk. Ik weet zelf, als ik in de auto zit, dan zie je zo'n fietser niet. Nee. En ik reed ook nog eens een keertje, zeg maar zo, even zo tussendoor naar de binnenstad. Dus dat, was, dat, dat is dan gewoon heel erg link. Maar zie je ja. mij dan ook nog eens een keer in het theater mijn fietshesje aantrekken? Nee, maar zo'n fietshesje, die kun je gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon in je tas doen of uh, in je uh, fietstas of wat dan ook. Ja. Die hoef je niet aan te houden natuurlijk. Een fietshesje in... Ja, maar als ik hem in de fiets... Nee, ja, ik snap wel dat ik niet in mijn fietshesje in het theater ga zitten. Nee. Maar, <laughs> maar ik heb zo'n schattig enveloptasje waar een lippenstiftje en mijn telefoon oh. in zitten. Daar ga ik toen niet een fietshesje in doen. Nee, maar ja, voor moeten die kun je ook onder je ja, fietsraden aan de proppen, zeg maar. Ja, ik weet. Je hebt ook. Ja, weet je, het is. Ik, ik, je maakt het me lastig. Want ik weet dat je gelijk hebt, maar ik verzet me gewoon. Ja, ja, omdat je dan zelf ook een je moet raden. Ja, ik maar wil heb, niet. Je, maar heb jij er geen last van? Omdat je haast niet. Wat? Omdat ik haast niet ja. fiets? Ik, omdat jij ja, geen fiets hebt, heb je daar geen last van. Hè? Ja, maar dan heb je er juist last van. Want dan moet je eens een keertje, één keertje. denk oh, ik moet nog even dat ophalen... en dan kan ik nergens mijn fietshesje vinden. En dat is verplicht. Ja. En dan zie je het voor je dat dan ik, dan ik word aangehouden... omdat ik mijn fietshesje niet aan heb. Ja, maar het gaat er alleen natuurlijk over z'n Over Overdag niet, maar z'n Ja, ik weet het wel. Dus, uh. En ik heb nog een vraagje over het... Uh, nee, ik ben er nog niet klaar mee. Nee, ik ben er niet klaar mee. Nee, want ik heb nog een vraagje over honden eten. Nee, Henk, nee, ik ben er ja. niet klaar. Wacht, want, ja, want is het dan genoeg, een fietshesje? Want... Ja. ja, zeker weten. Want als je een fietshesje aan hebt, bijvoorbeeld, ja. dan kun je al van 500 meter, dan kun je al uh, alles in. En hoe zit het dan met, als ik gewoon mijn licht aan heb, dan kun je me toch ook van 500 meter al zien? Ja, dat zie ik ook wel. Maar ja, hoe, hoeveel, fietsen fiets het niet zonder licht. Ja, maar dan zit daar toch gewoon het probleem. Dat is toch al strafbaar om zonder licht te fietsen. En dan, moet je, dan krijg je straks een bekeuring omdat je zonder licht fietsen... en zonder fietshesje en zonder zwaailicht op je hoofd. Nee, ja, nee maar je ja, Dat zwaailicht is voor het? mij. Nee, maar, ja, nee. maar, maar is het, we moet, ja, eigenlijk wil je gewoon zeggen... fietsers doen nou gewoon je licht aan. Ja, dat is, is heel belangrijk. Ja, goed. En wat had je nog meer? Uh, over onze eten, zeg maar. Uh, onze eten? Ik, uh, ja, ik ben sinds, sinds een paar maanden een beetje biologisch geworden, zeg maar. En uh, let een ja. beetje op wat ik eet en wat er allemaal in zit. Ja. En, en je kunt gewoon eten kopen, gewoon puur natuur. Hè? Niks, geen uh, paddigheid. Mm -hmm. Maar waarom zitten nou in, in ons eten, zeg maar, uh, zoveel E-nummers? Een schadelijke E-nummers. Wat hier in Nederland wel mag, bijvoorbeeld. En... Wat dan bijvoorbeeld, als uh, je op, oh, op internet kijkt, over de gevaarlijke e-nummers. En wat dan in Duitsland en in, in Amerika, dan mag het dit. dat is het verboden. En hier in Nederland mag het wel. En denk, dan vraag ik me, waar, waarom, waarom doen ze die, al die e-nummers erin? Waarom niet zonder die e-nummers? Ja, omdat we het anders niet kopen. Nee, met e-nummers met, met e is, is het schadelijk, zeg maar. Ja. Ja. En als je dan gewoon zonder e-nummers. Ik denk dat de meeste mensen het liever zonder e-nummers hebben. Uh, nou ja, maar zonder. zonder nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, van, nee, nee ja. Maar waarom moeten die e-nummers erin? Waarom? Waarvoor? Ja, maar e-nummers, ja. dat, dat zijn de nummers die we geven aan iets wat veilig is, in principe. Nee, dat is niet veilig. Jawel. Nee, want ik heb dan zelf. Dan, nou, met boodschappen ga je even kijken. En dan ga je op onderzoek op internet. Ja. En dan kijk je naar gevaarlijke E-nummers. En er staan er heel veel dingen bij uh, dat, dan, uh, dat je dat moet vermijden. Hmm. En er staan ook heel veel dingen bij... bij uh, uh, uh, je mag je niet aan de kinderen of iets gevaarlijk voor kinderen. ja, ja. Nee, maar, maar E-nummers, iets, iets ja. is pas een E-nummer als het gecontroleerd is. Want waar je het over hebt, zijn kleurstoffen ja. en smaakstoffen en conserveringsmiddelen. Ja. Maar we doen conserveringsmiddelen in ons eten... zodat het langer goed blijft. En dan krijgt het een E-nummer om te laten zien dat, dat het onderzocht is. Zeg maar. dat het, eh, dat het alleen als, als in een blikje bruine bonen... Eh, conserveringsmiddelen zitten om het langer goed te houden... en jij eet 24 van die blikjes bruine bonen... dan krijg je dus 24 keer de hoeveelheid die in zo'n blikje zit. Dus dan krijg je 24 ja, ja. keer de veilige hoeveelheid binnen. Ja. Dus de, de, in principe is een E-nummer niet schadelijk... maar dat zijn stoffen die als je er te veel van binnen krijgt... wel schadelijk. Tenminste, dat, dat is een beetje hoe ja. het mij is uitgelegd. Maar de E-nummers worden gegeven aan stoffen... die of de smaak versterken of de kleur versterken... of de houdbaarheid uh, uh, uh, langer, uh, langer uh, maken. Ja, ja. Dus als wij, als wij gewoon allemaal een, uh, in, in de supermarkt een bloemkool kopen... en die gewoon koken en die dan gewoon opeten... dan, gaat een, dan, dan, dan krijg je nog weer het hoofdstukje be, bestrijdingsmiddelen en zo. Maar, mm -hmm. maar als wij dingen in potjes en dingen willen... die we in de kas kunnen zetten en die we over twee weken nog kunnen eten... ja dan moet er ook iets aan toegevoegd worden waardoor het goed blijft, toch? Ja, ja, ja, ja. maar ja, goed. Je kunt ook gewoon elke week een boodschappen halen hè. en uh, dan, dan blijft het goed. Ja, maar dat kan je dan toch gewoon doen. Als iedereen dat doet, dan gaan vanzelf die blikjes uit de schappen. Als niemand meer die blikjes koopt. Nou, ik vind het gewoon raar wat hier in Nederland wel mag. En dat het dan bijvoorbeeld bij Amerika streng verboden is. Nee, maar ik weet niet. Volgens mij klopt dat verhaal niet. Wat je Jawel, kijk maar eens op internet. En dan druk je gevaarlijke een op. op. En dan zie je een hele rij. En dan zaten er heel veel dingen bij. Wat dan ook verboden is in Duitsland of in Amerika. Nou, als iemand me dat uit kan leggen, 0800 1121. Waarom is dat, Henk, dat je opeens linksdraaiend bent gaan eten? Nou, ja, goed, je denkt toch al iets aan je gezondheid, al die dingen. Oh ja. ja ik had vorige week gebeld, maar ja, nou, jou, waarom het, waarom het, waarom het uh, moeilijk is het met dat met roken? Hm. Dus ik rook al voor de helft minder alweer. Dus. Oké, okay, ja, misschien moet je daar dan... Weet je, als je je druk maakt over E-nummers... dan is misschien een sigaret niet het eerste wat je moet nuttigen. Ja, ja, maar goed, dan moet je, je moet altijd een stap zetten. Hè. Nee, je hebt ook gelijk. Ik, uh, ik doe mijn best, Henk. Is goed, dankjewel je Goeie rit. Dankjewel. Doei. Hi. Paul Valk, goeienacht. Hallo, goede avond. Dag, zeg het eens. Um, er was een vraag over hoe je het moet stellen. Ja. En ik kan het niet helpen, ik hoorde het net... en toevallig ben ik voorzitter van een Nederlandse vereniging van bedrijven. Kijk, nou dan weet en, u er alles van. Ja, ik vond het belangrijk om even te reageren... omdat we in dit land 1,4 miljoen slechthorenden hebben met ja. dit probleem. Ja, maar die luisteren niet. <laughs> nee, <laughs> u hebt een groot luisterbereik, maar vast niet <laughs> minder dan dat. Nee, maar, jij, maar slechthorende wil niet zeggen dat mensen niks horen. Dus, dus vertel. Nee, absoluut niet, dat ja. is waar. Vertel, o hoe zit het dat, uh, want de vraag is eigenlijk heel eenvoudig, uh, die, uh, die zojuist gesteld werd door Nico. Die heeft dus een duur gehoorapparaat nodig en als die een goedkoop klonkel koopt, dan, dan wordt het vergoed. Maar die dure die hij nodig heeft omdat hij anders niet kan werken, die wordt niet vergoed. Ja, klopt, snap ik. En ik zal proberen een ingewikkeld verhaal kort en, en simpel uit te leggen. Ja. Uh, er was ook nog iemand die belde en die had een heel verhaal over het UWV. Dat klopt ook. Ja. Um, de situatie is deze: per 1 januari is de wet veranderd op een manier die je eigenlijk heel graag zou willen. Uh, per 1 januari staat er in de wet dat iedereen recht heeft op een passend hoortoestel en dat de zorgverzekeraar 75% van de prijs betaalt. Ja. Nou, wat is een passend hoortoestel? Dan moet je iets weten over hoerverlies. Het gaat er niet om hoe zwaar je hoerverlies is, maar het gaat er vooral om wat voor functioneringsproblemen je hebt. Uh, je kunt je voorstellen dat een pianostemmer die slechthorend is... een heel ander probleem heeft dan een boekenwurm. Yeah. Bij die pianostemmer past een heel ander hoortoestel dan bij de yeah. Nou, Iedereen krijgt het toestel dat bij hem past. En Vroeger was het zo dat als je nou werkte en je had een dure toestel nodig... dan kreeg je een extra bijdrage van het UWV... Dat is helemaal niet meer nodig in deze regeling. Je krijgt gewoon wat bij je past. Dat is de theorie. Ja. Dat is de nieuwe wet. Maar in praktijk? Ja. ja, de praktijk. Die is heel anders. Zorgverzekeraars die zijn nou erg, be erg beducht... dat er te veel dure hoortoestellen over de toonbank gaan. Ja. En wat is er nou bedacht? Een protocol waarin we de, de, de slechthorenden indelen... in vijf typologieën, in vijf klassen... En waarbij we ook hoortoestellen indelen in vijf klassen. En daar kun je best mee leven. Dat is een hele handige vuistregel om mee om te gaan. Maar er doen zich twee problemen voor. Het eerste probleem is dat de audicien... zijn gezonde verstand niet meer altijd kan gebruiken. Mm. Soms kom je een klant tegen waarvan je zegt... Van, ja, volgens alle regels zou hij in noem maar iets, categorie 3 terechtkomen. Dat is een, een gemiddelde categorie... Maar als ik nou echt kijk en echt naar hem luister, dan heeft hij behoefte aan, aan, aan een ander toestel, een meer geavanceerd toestel. Ja. Dat is probleem 1. En het tweede probleem is veel groter en daarmee had Nico te maken. Eh, er zijn gewoon mensen die een, aan de ene kant een complex hoorprobleem hebben en aan de andere kant een complexe werksituatie hebben. Mensen, denk bijvoorbeeld aan leraren die voor de klas staan. Die moeten ook... Aan de achterkant hebben zal ik maar zeggen, die mensen die zijn het best geholpen met echt geavanceerde dure toestellen. Ja. En in die vijf klassen waar ik het over had, komen die duurste toestellen niet voor. En dat is het probleem waarmee Nico geconfronteerd is. Maar uh, even kijken, want ik krijg inmiddels ook een mailtje van Robert. Die schrijft: uh, Mijn moeder is doof en die heeft hetzelfde probleem. Standaardapparaten bij de Audition, nou daar weten weet we alles van, zijn door de fabrikant standaard ingesteld. Door een audiogram wordt het dan grof wel ingesteld. En uh, bij mensen met een zeer slecht gehoor of een specifieke gehoorbeschadiging, dan moet het toestel door de KNO-arts exact ingesteld worden. En dat moet weer bijbetaald worden tegenwoordig. Ja, dat is een heel ander probleem. Dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Hè? Ja, het probleem van Nico heb ik net proberen uit te leggen. Ja. Het probleem van deze mevrouw is... Dat kan ik niet helemaal goed doorgronden. Maar dat is een ander probleem. Ja. Er zijn mensen die, die een hoorprobleem hebben... dat je niet alleen kunt oplossen met hoortoestellen. Nee. Uh, er zijn hele, hele bijzondere problemen. Denk bijvoorbeeld aan iemand met, met een brughoektumor dan moet je echt naar een KNO-arts. Ja. Want dan moet, moet de vraag gesteld worden of er geopereerd moet worden, ja of nee. Mm -hmm. Auditiaurs zijn ervoor opgeleid om, om de risico's in te schatten... van wat wij noemen patologie, zeg maar die ja. Je kunt het niet helpen met een hoortoestel, maar er moet iets anders gebeuren. Mm -hmm. En dan word je doorgestuurd naar een KNO-arts. Het verhaal wat verteld wordt, kan ik niet helemaal inschatten op die manier... dat. Als het dan uiteindelijk toch tot een hoortoestel komt... Ja, dan valt het gewoon onder de wetgeving van, van de zorgverenigingswet. Oh ja. Ja. Dan zou het dus gewoon voor, voor 75% vergoed moeten worden. Maar hoeveel, even voor mijn beeld... Hè, want het blijkt altijd dat het allemaal veel ingewikkelder is... dan dat het voor een buitenstaande lijkt... maar hoeveel verschillende soorten hoortoestellen zijn er... als ik nou gewoon bij een audition kom... en hoeveel, uit hoeveel verschillende soorten... Uh, nou, niet, niet kan ik kiezen, want het hangt natuurlijk vanaf wat er met mijn oren is. Maar met hoeveel verschillende soorten hoortoestellen kan ik naar buiten lopen? Ja, je weet niet hoe moeilijk die vraag is die je me stelt. <laughs> um, <laughs> ja. nee, maar zijn dat er tien of van zijn dat er honderd? Hoortoestellen, hoortoestellen zijn nu verdeeld in vijf categorieën. Hmm. Dat zijn vijf categorieën van hoortoestellen... die in ieder mandje, om het zo maar uit te drukken... allemaal soortgelijke... Uh, uh, functionele uh, uh, um, aspecten hebben. Yeah. Dan moet je je voorstellen dat in dat mandje... met hoortoestellen die op elkaar lijken... heb je het over in het oortjes, achter het oortjes, oh, yeah. hoort, hoortoestellen die uh, uh, klein zijn achter het oor. En een, daar was ook een vraag over, dacht ik. En, en een kleine... Uh, um, ...ingang in het oor hebben, een slangetje met een microfoontje. Dus binnen die categorieën zijn er ook nog hele grote verschillen. Ja. Maar wat heel belangrijk is, als je denkt over hoortoestellen, dat is het volgende. Er is een enorme techno technologische ontwikkeling op het gebied van hoortoestellen. De toestellen die je vandaag kunt aanschaffen, die zijn allemaal veel beter dan de toestellen van vijf jaar geleden. En het wordt steeds meer een consumentenproduct. Ja. We hebben het over communicatie. Je kunt je voorstellen dat in sommige situaties waarin je in een vergadering zit... leg je eenvoudig je mobiele telefoon voor je neer... en heb je een verbinding met je mobiele telefoon. En een telefoontje waardoor je beter hoort. Dus er is een enorme ontwikkeling op gang in verbetering van hoortoestellen. En het grote probleem van het categoriseren van hoortoestellen in vijf categorieën is dat je altijd achterloopt dat je de moderne techniek niet bijhoudt. Ah, dan er komen natuurlijk ook nog weer nieuwe bij de hele tijd. Ja, ja precies. Ja. En wat je ziet, want mensen hebben het er wel over dat hoortoestellen zo verschrikkelijk duur zijn. Nou, twee opmerkingen daarover. Mm -hmm. In de eerste plaats, auditiëns die besteden gemiddeld een uur of tien... aan het aanmeten, het kiezen van een goed hoortoestel. Dus de prijs die je betaalt is... ...in belangrijke mate ook een prijs voor de dienstverlening. En de tweede opmerking die ik erover wil maken... ...is van ja, er is echt een groot verschil tussen uh, zeg maar, normale en de meer geavanceerde hoortoestellen. En wat je ziet, dat is dat de nieuwste hoortoestellen... ...die komen altijd terecht in het bovenste prijssegment. Ja. Na een jaar of vijf, dan zie je dat er weer nieuwere toestellen zijn... En dat die toestellen die eerst in het hoogste prijssegment zaten, inmiddels veel goedkoper geworden zijn. Zo werkt dat bij een ja. normale marktontwikkeling. Ja. ja, is ook zo. Ja. Nou, um, uh, Paul Valk van de Nederlandse Vereniging van Auditionbedrijven. En, en waarom bent u wakker zo midden in de nacht om uh, vijf ja. minuten van half vijf? Ja, <laughs> dat is een vraag die mevrouw zich ook stelt op het ja. ogenblik. Ja. Nee, ja, die nou, vraag zich af waarom zij ook goed. wakker is. Ja. Maar dat komt omdat ik aan het werk was. Oh. En ik was net een artikeltje aan het schrijven... over de wat mij betreft veel te grote invloed van zorgverzekeraars... Oh. op keuzes van consumenten. Kijk, nou dan sluit dat even mooi aan. Alsof, ja. alsof, alsof, alsof Nico het wist. Nou, hartstikke fijn dat u even belde. Ik wens u een fijne nacht en uw vrouw ook. En uh, we gaan muziek luisteren met twee oren. Goed zo. Goeienacht nog. Dank Dag. Dag. Rockset is dit... Op Radio 1. Als je heel goed luistert, dan hoor je je eigen hart. Listen to your heart is het. Rockzet, listen to your heart. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen. Als je weet wat het betekent als een scheerapparaat wordt geleverd. inclusief. Ionisatie. Uh, als je weet uh, of een tester van Aftershave een andere samenstelling heeft... dan de Aftershave die in het flesje zit dat erbij hoort. En uh, Rinsian wil graag weten waarom je op vakantie... de eerste vier dagen niet zo makkelijk naar de wc kunt in het buitenland. Pieter Wit wil weten waarom de partnertoeslag van de AOW wordt afgeschaft. En Freek wil weten waarom er strepen op de ramen komen... als je de ramen zeemt terwijl de zon schijnt. Meneer Jonkhart belde over de synthetische kruiden. Hij heeft gehoord dat er synthetische kruiden bestaan. En hij vraagt zich af wat dan het verschil is en waar je dat aan ziet... tussen synthetische kruiden en natuurlijke kruiden. Ben wil weten waarom het mogelijk is om te schaterlachen... tot je er buikpijn van krijgt. En Henk vraagt zich af waarom niet alle fietsers verplicht worden... om een hesje te dragen. En waarom er E-nummers in ons eten zitten. En uh, waarom uh, E-nummers in Nederland... En in andere landen uh, verschillen in, het, uh, in de gradatie van ver, uh, verboden zijn. Want hij zegt er zijn e-nummers die in Nederland gewoon gebruikt worden en in Amerika verboden zijn. Ik weet niet of het klopt, maar bel erover als je er meer verstand van hebt naar 0800 1121. Lies uit Groningen, goeienacht. Hallo, goedemorgen Astrid. Hai, de goedemorgen. Ik weer eens een keer. Ja. Nou, het zijn weer interessante gesprekken. Ik was zo van plan om niet te luisteren, want als ik een keer luister, ja. Ja, dan wil je alles weten natuurlijk. Ja, dan wordt het een latertje. Nou, dat kan je wel zeggen. Ja. Ik heb twee korte vragen. één oh. uh, is naar aanleiding van het pindakaasverhaal. <lacht> de slogan van meneer Calvé is, wie is er niet mee opgegroeid? Nee, wie is er niet groot mee geworden? Uh, groot mee geworden. Ja, want ook. het is een dubbele betekenis. Hè? Groter gegroeid, mag ook. Nee. Het gaat erom, ja. ik er niet. Want ik vind het zo verschrikkelijk vies, ja. dat zelfs toen mijn moeder van mij in verwachting was, lusten ze geen pindakaas. Wow. Daarvoor wel en daarna wel. Zie je, nou je mijn invloed. Is, hoe kan dat? Ja. En zijn er mensen met een soortgelijke ervaring? En dan kan dat gaan om spruitjes of wat ook het maar mag wezen. Ik heb er zelf verder bij niemand ooit nog over gehoord, dat uh, smaak op een dergelijke manier invloed kan hebben op de zwangerschap van de moeder. Nee, andersom. Ja, ook zwangerschap invloed hebben maar, op de goed, smaak. Ja. De enkele keer dat ik eens pindakaas heb gegeten, word ik dus echt kostberoerd. Ja. Maar mijn moeder werd het dus ook toen ze zwanger was van mij. Ja. Nou, ja ik, ik, weet, ik weet nog toen ik in verwachting was van mijn tweede, mijn uh, ja. de middelste zeg maar, dat ik toen lustte. Ik dat is heel raar, maar ik lustte alleen maar melk en um, hoe heet dat nou? Naturel chips dat eet ik nooit. Mm -hmm. Dat heb ik daarvoor en daarna ook... Nou ja, ik, ik denk nooit meer gegeten. Ja, maar dat hoor je wel ja, vaker. Dat vrouwen de gekste dingen gaan eten. Ja. Of aan specie gaan ruiken. Maar dat je dingen niet meer lust. Eten. En dat is volgens mij een soort uh, behoefte... al dan niet van het kind... Ja. Uh, voor bepaalde stoffen. Maar in dit geval gaat het er dus om... dat de moeder... Terwijl ze van tevoren... En Iets niet en lust dus wat het kind ook niet lust. Ja, en dat het, ja, kind dat is het niet lust en daardoor de moeder ook niet. Ja. Ja, dat is dat bijzonder. Heen. Ja, ja, ja. ja. een bijzonder meisje. Ja. <laughs> Vraag 2 is, ik heb kort geleden een interview gehoord met een schrijver. Mm -hmm. Ik heb zijn naam niet meegekregen. Het kan zijn dat hij ook in het programma bij Wim Brands is geweest, het programma Boeken. Ja. Uh, ik ken alleen de openingszin van het boek. Oh. Het gaat om een Nederlandse wow. schrijver yeah. en het verhaal begint met de zin... Toen Dina die ochtend wakker werd, was vergeten dat ze zwanger was. Mm -hmm. En vervolgens is, volgde dan een verlaas over dat ze een melkboer hoort en het gerammel van de flessen... en dat ze haar vriend hoort die van bivak thuis komt en in de keuken aan het rommelen is... Smaak, geluid enzovoort. Maar ik was benieuwd naar dat boek. Ja. En ik heb geen schrijver en geen titel. Oké, okay. en Dina als, als in D-I-N-A-H? Ja, gewoon, volgens mij gewoon Dina. Zonder H? Dat weet ik niet. Oh. Dat werd niet gezegd. Oh, want het, er werd over verteld. Oh, de eerste, de eerste het werd zin werd ook. Over... Oh ja. Ja. Hmm. Dus nu is de vraag Dina, of. Ja, hoe... die ochtend wakker werd. ...was vergeten dat ze zwanger was. Ja, dat is... Uh... Puntje, puntje, puntje. Het is wel een spannend verhaal. Ja, het begint heel spannend. Ja. En, en verder kan je, je niks herinneren over die schrijver? Of, uh... Nee, dat heb ik niet meegekregen. Ik plofte er een beetje in, denk ik. Of ik ben tijdens dat gesprek in slaap gevallen. Dat zou ook nog kunnen. Ja. ja. Ja, dat overkomt je dan ook nog. Ja. Ja, want je hebt kans, dat vind ik altijd zo irritant... dat uh, heel veel schrijvers die te gast zijn bij radioprogramma's... die zijn dan ja. te gast voordat het boek in de winkel ligt. Vind ik altijd zo stom? Nee, nee dit was een boek dat er al is, volgens mij. Uh, ja, nee, dan, uh, dan is er iemand die het zich kan herinneren. Toen Dina die dat ochtend wakker werd, was ze vergeten dat ze zwanger... Ja, sowieso een beetje raar, natuurlijk. Nou ja, het is wel een frappante opening voor een verhaal, vind ik Ja. Maar het, het impliceert dat, uh, dat de lezer wel al weet dat ze zwanger is. En dat kan natuurlijk niet bij de eerste zin. Uh, nee, want de hoofdpersoon weet het op dat moment even niet. Maar was afgeleid of zo. Ik vond het in elk geval een heel intrigerend begin. En ik was benieuwd naar de rest van het verhaal. Nou, we gaan het... Nou, we gaan het gewoon proberen. 0800-1121. Als iemand deze woorden herkent. Toen Dina die ochtend wakker werd, was ze vergeten dat ze zwanger was. Om deze woorden gaat het, hè, Lies? Ja. Oké. Okay. Doei. Ja, oh ja. Doeg. Oké, okay, bedankt. Doei. These words are my own. Oh, yeah. oh, hey. some together. The combination D -E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 What, What I mean? With that boys and drum machines, you know I Natasha Bedingfield en These Words was dat. Naar aanleiding van de vraag van Lies die op zoek is naar het boek... waarbij de openingszin hoort toen Dina die ochtend wakker werd... Als ze vergeten dat ze zwanger was. Ook wil ze graag weten of uh, iemand anders wel eens heeft meegemaakt dat een uh, zwangere moeder iets niet lustte. wat later het kind ook niet bleek te lusten. En Henk is op zoek naar een verklaring waarom bepaalde e-nummers in Nederland wel gebruikt mogen worden en bijvoorbeeld in Amerika niet. En waarom niet alle fietsers verplicht worden om een hesje te dragen in het donker. Ben wil weten waarom die buikpijn kan krijgen van het schaterlachen, want dat hoort natuurlijk niet dat je van iets positiefs positiefs als lachen pijn in je buik kunt krijgen. En meneer Jonghart, die heeft gehoord van synthetische kruiden... en wil weten of, waaraan je kunt zien of het synthetische kruiden zijn. Freek wil weten waarom de ramen zemen als de zon schijnt strepen geeft. En Piet de Wit wil uh, weten waarom de partnertoeslag op de AOW... wordt afgeschaft in 2015. En is op zoek naar muziek van Mike Osborne. Rinsi Jan... Uh, vraagt zich af of de tester van aftershave uh, misschien uh, krachtiger is... dan de aftershave die in het flesje zit. En uh, wil weten waarom zijn scheerapparaat ioniseert. Nou, dat moet toch lukken om daar nog achter te komen vannacht... En ook wil hij weten waarom hij in de vakantie altijd een paar dagen niet naar het toilet kan. Nou, dat zijn zo'n beetje de vragen die nog openstaan. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen als je een antwoord weet. Help ons. Yvonne, goeienacht. Dag. Dag, zeg het eens Yvonne. Hi. Nou, ik reageer even op het boek van uh, waar het begin uh, regen was... en ze werd wakker en ze vergat dat ze zwanger was... En dit is het boek van Oek de Jong, Pier en Oceaan. Nou, hoe weet je dat nou? Ik heb het boek namelijk uh, op de plank liggen. Ik heb het nooit gelezen. Ik heb, namelijk, ik heb dat interview toen gehoord en ik was helemaal verbaasd en geïntegreerd over de titel. En ik heb het boek gekocht mm. en ik heb meteen de reden dat ik nu, uh, het ga lezen. Dus het is het boek van Oek de Jong. Ja. Uh, het staat op de shortlist uh, Libris Literatuurprijs van 2013. Nou ja, en je herkende gewoon die zin. De zin, ja. Dat heeft me heel erg geïntegreerd. En ik heb alleen nog maar de eerste bladzijde gelezen. Oh, wat grappig. Dus Ik hoop dat die mevrouw dat boek ook koopt, dat we samen het boek kunnen gaan lezen. Nou, leuk. Een boekenclubje. Een narcistische boekenclub. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, heb je het bij de hand, ook het boek? Ik heb het, uh, ja. Ik heb het meteen van de, uit de vensterbank gehaald. Ligt die voor me. Nou, doe eens een stukje dan, Yvonne. Nou, nee Nee hoor, dat hoeft niet. Een klein wat, stukje. Wat, even, ik wil weten hoe het verder gaat. Met Dina. Oh. Ja, maar het is, heel, het is een hele pil. Ja, nee, je hoeft ook niet het hele nou, boek voor te lezen, maar even nee, nee, nee. In, in, in de tweede zin. Nou, die mevrouw had ook ze werd gewekt door het gerinken van melkflessen... dat weer klonk over het water van de derbradsingel. Ze hoorde de voetstappen van de melkman... het rinken van de lege flessen in het rek... op het ritme van zijn stappen. Hoe hij de melkkar de lege flessen door wolven ving... en terugliep naar de huizenrij... Nou, dat doet mij dus denken ik heb in kampen gewoond. Oh, nou. Dat doet mij denken aan de melkman die bij ons ook altijd vroeger aan de deur kwam. Dat mijn moeder altijd een ja. lieten melk kocht en, uh, in de fles. En, uh, dus het was, uh, ja. Dus in het boek speelt zich af: begin 1952. Nou, dat doet hij goed, dus. die Oek de Jong. Nou, ja. geweldig, Yvonne, dat we dat zo snel toch opgelost hebben. Daar ben ik ja. blij mee. Ja. En mag ik je dan wat vragen? Want jij doet ja. ook uh, verzoeknummers, hè? Ja, hoor. En achterin staat de verantwoording van Oek de Jong. En op een gegeven moment staat er ook een songtekst wordt aangehaald van John Marell uh, uit het nummer Looking Back. Even kijken hoor, of ik die heb. Want dat is altijd een beetje de vraag, hè. Uh, even kijken hoor. <laughs> Looking Big. Hmm, nee. Looking Back van John Marell. m a i y a l l M-A-I-Y, is het niet John M -a -y -y Mayer gewoon? A -a M-A-I-Y-A-L-L, dubbel L dus, Mayel. Oh, nee, het is niet no, John in. Mayer. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik heb hem niet, maar nee, ik ga no. eens even kijken. Misschien komt hij nog, oh Mayal, ja, sorry. John Mayal, ja, dat is wel ingewikkeld. Ja, maar dat maakt ook niet uit. Toch? Nee, maar Looking oh, Big man, heb ik, man, heb man, ik man. gewoon niet in de computer staan. Dus het is niet een nee, uh, nee, grote nee, hit, nee. hit nee. geweest. Nou, als ik hem nog tegenkom dan uh, laat ik hem nog even voorbij komen. Ja, zoals. nou en ik hoop dat Lies nog luistert. En dat ik uh, het is een hele pil. Ja. Maar ik hoop dat het boek uh, kan uh, aanschaffen via de bibliotheek. En dan uh, nou, ik ga het meteen ook lezen komend weekend. Begin althans, nou, ik zou ik zo zeggen. Veel, nou. veel plezier. Dankjewel. Oké, okay, doei. Ja, dag. Doeg. 0800 1121. Dat, uh, even kijken, want ik zit ondertussen met een schuin oog nog naar John Mayald uh, te zoeken. Maar wie weet kom ik die zo dadelijk nog tegen. Um, eens even kijken, Loes van der Linden. Goeienacht. Goeienacht. Hallo. Astrid, hoi. Zeg het eens, Loes. Ja, ik uh, heb een heel mooi huis met een leuk dak. En hm. op dat dak vinden een heleboel zonnepanelen. Daar nou, heb ik wel eens een paar offertes aangevraagd, maar dan komen ze met paneeltjes, kleintjes, en laten ze yeah. zien. En dan denk ik, ja, welke moet ik nemen? Wat oh, is goed? Yeah. En dan denk ik, en dan heb ik vandaag uh, gebeld naar een of ander milieubureau yeah. en gevraagd of zij een test hebben... of dat iemand weet wat goede zonnepanelen zijn en wat de slechtere zijn en wat de, welke degene, dus degene zijn die het beste opbrengst hebben... En dan krijg ik eigenlijk uh, geen antwoord bij dat milieubureau... want daar, ze zijn bezuinigd en daar hebben ze geen tijd voor. Dus dan denk ik, ja, wat moet ik? Weet nou iemand, er is nog geen consumentenbond uh, geweest... die, denk ik, die zonnepanelen heeft getest. Maar wie kan mij raden wat nou de goede is? Kijk, iedereen die die dingen verkoopt... trekt ja. voor eigen barogie En die zegt, die zijn goed en die zijn goed. En ik denk, ja... Het zal wel. Ja, eigenlijk. maar ja, het is natuurlijk... Daar gaan we weer. Het spijt me dat ik dat steeds moet zeggen. Maar het hangt natuurlijk helemaal van jouw energiebehoefte. Van je huis, van je ja, dak. Ja, van nee, je, ik, nou, ik, ik maar je bedoelt meer van... van je bedoelt eigenlijk meer wie kan mij adviseren. Waar, ja. moet, ik, waar moet ik me melden om ja. advies te krijgen? Ja, ja. je hebt ja. zoveel instanties. Zon zoekdak dak van... Van... Uh, Zonzoekdak. Uh, ja, ja, dat is ook nog zo'n ding. En dan kijk je op, op internet en dan zie je daar ook weer heel erg kritiek uh, staan... van mensen die dus eigenlijk uh, dat allemaal niet, uh, dat, die het allemaal niet uitgeleverd hebben wat, uh, wat beloofd is. En oh, ja, ik, ja, ik denk, ja, ja, ja wat ja. moet ik nou... We hebben een hele hoge energierekening. Ja, hoe komt dat dan? Uh, nou... Uh, Dure televisie, althans een televisie van zes, zeven jaar oud. Of acht al is die. Oh, ja. Hebben een zonnehemel, hebben een uh, oh. solarium. Ja, dan... Uh... Lekker. Of noem je dat? Een uh, infrarode sauna. Een zonnebank gewoon en een sauna. Oh. Ja, nou, dat, als je reuma hebt, ben je heel erg gebaat met warmte. Oh, dan is het geen luxe. Warmte. Nee, dan is het ja. uh, meer een beetje. Dat is, dat is gewoon leuk om een beetje beter over te blijven. Ja, dan is het. Nee, dan is het geen overbodige luxe. Dus ja, en dan dus zijn die zonnepanelen gebruiken... panelen ook niet gek, nee. Nee, wij gebruiken 6000 kilowattuur. En ik heb eerst goedkope stroom gehad. En ge gezorgd dat ik dus in het weekend wasten en streek. En nou, de drogen gebruik ik bijna nooit, want ik probeer alles buiten te drogen. Ja, ik probeer te bezuinigen, want ja. ik maar die gasrekening en die elektriciteitsrekening, die is ongeveer 250 euro per maand ja, dat, bij elkaar. Daar kun je dat dan wel hè, ja. Nou, even Loes, we doen even, ja. een, we doen even. Ik heb er volstrekt geen verstand van, hè, van zonnepanelen. Nee. Maar gewoon even wat kleine dingen. Een rijtjeshuis, 201. Twee, 201 twee nee, kap, ja. 201 kap. Ik, ik kan, ik, we kunnen 20 zonnepanelen plaatsen. 20 panelen? Oh, Dat weet ja. je al. En het kost ongeveer 10.000 euro om en erbij. Oh, 9.000, okay. 10 10.000 euro. Met ja. aanbrengen. En, en omvormer. Kijk, en dan, dan weet je allemaal... maar je wil gewoon eigenlijk weten... van ja, hoe weet ik nou waar, wat een goede plek is om ja, te kopen... en nee, dat ik niet... Nee, nee, nee. Wie, wie de beste heeft gewoon een goed product te ja, kopen. Ja. ja. En wie, wie raadt mij daarin? Ja. Nou, ja. ik vind het een goede vraag. Ik ben benieuwd of ik iemand jou. kan vinden... die daar goed advies voor heeft. Ja, oh, dan heb ik nog een vraag... in het verlengde van die zonnepanelen. Ja. Ik heb gehoord dat als er brand uitbreekt... en je hebt zonnepanelen... dan is de brandweer... Huiverig om je, om je uh, huis te blussen. Want huh? ja, iets met elektriciteit en water oh. of zo. Ja. Maar dat heb ik ook een keer gehoord, maar ik weet niet wat. Het klinkt als een typisch geval je broodje aap... maar misschien dat iemand zo'n ja, nee, nou, dat even uh, kan ja, uh, toelichten. Ik, ik weet niet, misschien dat iemand het kan ontzenuwen. Ja, dat zou fijn zijn. 0800 1121. Ik doe mijn best Loes. Dank je wel, Astrid. Goeienacht nog. Dag nog. <laughs> Doeg. Dag. Hans, hallo. Hallo, hallo Hans. Ja, dat ben ik. We schakelen even over naar de A2, waar nu live verslag wordt gedaan door Hans. Hans, hoeveel auto's passeren er ongeveer? Uh, geen dat was ik ben bij mijn bij mijn losadraad. Oh, is het daar zo'n herrie? Daar is het zo'n herrie, ja. Ja, zeg het eens, Hans. Ik heb, denk ik, een antwoord op de vraag waarom de afdeeg en het flesje en het monstertje, langer blijft ruiken dan in het flesje wat je koopt. Vertel. En het monstertje zit namelijk oor de toilet. En als die meneer af de koopt, dan ruikt hij minder lang dan oude toilet. Oh, oh, het is het verschil tussen nee. oude oh, toilet en uh, af de yes. oh, oh, Dat had ik natuurlijk zelf kunnen bedenken. Ja, dat dacht ik toch over. Ja, ja, het kwam even niet. Nou, dat is dan jammer. Het is niet werk. is nee, niet werk. Ik denk ik. Ik kan het nog zo straffen. Heb ik jou toch ook nog even gesproken? Ja, dat was ik ben blij dat ik een dag van de lijn houdt, want ik verheug me iedere vrijdagmorgen weer om vanuit Duitsland Nederland binnen te rijden, dat ik jou op de radio kan ontvangen. Hé hey Hans, ik zit na te denken over, want het is een beetje lastig, want er luisteren natuurlijk ook heel veel mensen die geen vrachtwagenchauffeur zijn. Maar ja, ik, zit, ik zit na te denken over een truckerstopteam. Een truckerstopteam? Ja, maar ik vraag me altijd af, kan dat? Want niet alle truckers houden natuurlijk van dezelfde muziek. Dat klopt. Dat uh, is een hele goeie. Ik ben wat dat betreft heel breed georiënteerd. Ja, zie je wel. Ik doe jou helemaal geen plezier met, in de, met de vlam in de pijp. Uh, nee, absoluut niet. Nee, maar die je vier minuten over vier, daar doe je me altijd een plezier mee. Uh, ja. Nou ja, dan blijf ik dat gewoon doen. En dan blijf ik verder gewoon nadenken over mijn truckers top 10. Is prima. Oké, okay, dankjewel Hans. En graag gedaan, en ga zo door met het programma, want nogmaals, ik vreugde me iedere vrijdag -trop om je weer op de radio te kunnen zoeken, ah. zodat ik weer de nachtzuster kan horen. Dat is lief. Ik, uh, ik ga mijn best doen, hou jij je veilig. Doei, dankjewel. Doeg. Doei. Doei. Timo. Ja, gaan we gaan weer Timo? Hi. goedemorgen. Fijn dat je er Hoi. bent. Ja, nou, ik zat een beetje in dubio, want... Als ik niet wil, wil niet zeggen dat ik niet meer van jou natuurlijk. Nee, maar ja, dus zo ga ik het wel opvatten. Nee, ja, nee, nee, nee, sorry. Laten we er gewoon over ophouden. Ik ben okay. blij dat je er bent. Je hebt antwoorden, hè? Okay. Nou, ik had een antwoord. Ik, oh. ik had helemaal geen antwoorden. En toen hoorde ik ineens die beginzin van... Uh, toen Dina wakker werd, uh, wist en, niet meer dat ze zwanger was. Dat had jij natuurlijk gehoord. Ja, bij... Hoe heet hij ook weer? Op maandag zit hij bij Casaluna... Het zit op maandag bij... Nee, op maandag luister ik nooit Casaluna, want dan slaap ik. Ja, maar wie zit, wie zit er maandag bij Casaluna? Uh, B Klaas Drupsteen. Nee. Uh, nou, Frank Dumos niet. Nee. Uh, Helco Span. En nee, wie hebben we nee. nog meer bij Casaluna? Ja, die... die Mieke van die, der Wij. Die bedoel je niet? Die, die, die, literaire, dat, die literaire man. Ik weet het niet. Je ik ga het opzoeken nu, want dat het... hoor ik natuurlijk. Nathan? Nee, die bedoel nee, je ook niet? Nee, nee, die was al afgelopen maand. Oh, maandag Lex ervoor... bedoel jij? Ja, Lex Bolmeij. Ja. ja, oh, heel gelukkig. De ik denk, ik, ik heb even een beetje. Het ik wist wel dat het boek besproken was, OCJ en Pierre, maar ik dacht niet dat dat het was. Maar ze hadden het allemaal over indrukken en dat het hele boek over indrukken ging en, en waarneming en gewaarwording. Dus dat wist ik toevallig en ik denk dat, nou, dat weet niemand. Maar ja, als je het boek hebt, weet je het natuurlijk wel. Ja, nou ja, gelukkig wel. Ja, er, er zijn een hoop mensen die het ook gemaild hebben, maar eh, dan heb ja. ik je toch weer even gesproken. Is dat alles? Weet je verder nou, niet? Ik had, ik had ook nog wel wat losse dingetjes, maar het zijn ja. meer voorzetjes. Nou, geef even een paar voorzetjes, want ik zit nog met iets van acht open vragen. En uh, Martin is er niet om, om uh, zes voor zes. Ach, want die, dan blijven uh, dingen liggen misschien. Ja, precies. Want Martin heeft griep. Nou, iedereen bellen dan graag. Ja, dat is sowieso de, die zwangerschap dacht ik van als je pinda... Ik weet niet hoe dat werkt met een pinda-allergie. Dan komen er waarschijnlijk stoffen vrij die dan uh, giftige verbindingen maken met mm. pinda's bestanddelen uit de pinda's. En ik weet ook niet precies hoe het zit met de zwangerschap. Uh, of die stoffen dan door de baarmoeder heen komen in de bloedbaan van de moeder. Want daar zit ook een soort van uh, scheiding tussen. Tussen het bloed in de baarmoeder en het bloed van de moeder. Maar goed. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als een kind pinda-allergie heeft, dat de moeder daar dan ook uh, niet goed van wordt. Nee, dat is. Nou ja, ik heb, toevallig heb ik er eentje met een pinda-allergie. En ik heb volgens mij gewoon pinda, of oh. in ieder geval pinda's gegeten tijdens ja, de zwangerschap. Dat, dat, dat, dat, dat. Maar, maar zij, ik bedoel, zij um, reageert heel erg op pinda, maar ze gaat er niet dood aan. Dus het kan. ik bedenk nu van ze zal toch niet dan als, als, als Ja, precies, dat ze het als babytje er wel de last van gehad heeft. Dat zou ja. zomaar kunnen. Nou, ja. nou dan over lachen kan ik nog vertellen... dat ik ook dat één keer gehad heb, dat ik niet meer bij van het lachen. Dat was met André van Deijnen en Frans van Duschoot toen. <laughs> ja, toen was ik nog wel kleiner. Maar dat ging over van... Uh, toen zei, toen zei uh, Frans van Duschoot van in de, kantine, in de kantine. En toen zei André van Deijnen, maar dat was helemaal niet in de trek. Die zei, oh, u heeft twee kantine's. En toen schoot Frans van Dusschoot in de lach. En die andere van die bleef maar heel stom kijken. Dus ja, op zich dan schiet je dan de lach van dat die Frans van Duschoten in de lach schiet, dat het helemaal misgaat. Maar die situatie, die bleef maar komischer worden en komischer worden. Dus je bleef eigenlijk lachen. En op een gegeven moment lag ik echt onder de tafel. Ik, ik, kon, ik kon gewoon niet meer. Maar en lachen was... is ook nog besmettelijk, hè? Ja, ook, ja. Ja, echt. Ja, ja. grappig, ja. Maar dat was nog met natte haartjes voor de televisie toen. Ja, maar is dat de laatste keer dat je moest gaten lachen? Nou, dat is de enige keer dat ik me echt kan herinneren, in ieder geval. Zetje. Ja, nou, ik ga het opschrijven voortaan. Ja. Kantine, kantine. Ja, die vergeet ik ook niet meer, inderdaad. Ja. En ja. Uh, van die tv, als je hem echt uit wil hebben, dan heb je bij de blok, heb je van die stekkers die je in een stek, die je in een stopcontact kan steken met een knopje erop. Oh ja. En dan kan je de stroom eraf halen. Weet je wat ik bedoel? Ja, dat weet ik zelfs. Ja. Oké, okay. die zijn heel goedkoop trouwens ook. Oh. En ik had ook uh, Sonsukdak van Natuur en Milieu, Stichting Natuur en Milieu. Want oh. die adverteren daar ook veel mee. Oké. Okay. En ik wist nog van de laatste BNR Duurzaam. Ja, <laughs> BNR, dat er, ja. <laughs> dat er een Duits architectenbureau is, IRM dacht ik altijd het ja. heette. Uh, die zijn op basis van de, de digitalisering van een heel Nederland, maar ze zijn op 85% geloof ik nu. Maar er is een Nederlands uh, initiatief uh, waarbij heel Nederland gedigitaliseerd wordt. Dus iedere boom, iedere paal, ieder huis, et cetera. Gewoon in de hoogte, in de breedte en in de diepte. Wow. En een Duitse architectiebureau is daar dan op basis daarvan metingen gaan maken van ieder dak in Nederland. Uh, hoeveel zon erop valt, gemiddeld, op basis van de weergave van de laatste tien jaar. Yeah. En dan ook of de schaduw valt van een ander huis of van een paaltje of zo. En dan, dan rekenen ze precies uit waar je... Uh, zonnepanelen op je dak moet neerleggen. En hoeveel dat dan opbrengt. Wow. En of dat rendabel is. Maar goed, dat doen ze vast niet voor een particulier die zich afvraagt uh, waar ze het beste twintig uh, zonnepanelen aan kan schaffen. Doen ze voor iedereen. ongeacht oh. of je het nou nodig hebt of niet. En dat kan je dan opzoeken op een website. Alleen, die naam van die website weet ik dus niet. Maar nee. misschien dat je dat nog kan vinden. Maar dat, dat, schijnt, dat is dus gewoon echt uh, ja, met, met gegevens uit uh, uh, van die de staatsrijksdingen. Hij okay. ja, moet het ergens kunnen vinden. Het moet ergens aangeboden worden. Alleen nog niet veel in Nederland, maar dat wordt het wel uiteindelijk. Oké, okay, nou, dat zijn, uh, dat zijn weer goede tips. Nou, zie je, Timo. Dank je wel, hè? Graag gedaan. Tot de volgende keer. Doei, tot de volgende keer. Doeg. Bye. 0800 1121 Want Loes van der Linden is dus op zoek naar 20 zonnepanelen. Woont in een 201 kap. En verbruikt ongeveer voor 250 euro per maand aan energie en is op zoek naar de goede leverancier van de zonnepanelen. En dan is het niet eens dat we de goede leverancier willen weten. Maar wie geeft nu echt goed advies op dat gebied? Nou, zon onder één dak of zon, zon onder... Nou, die, die, dat is dus best een goed advies. Zo dadelijk nog een uurtje. Nachtzuster, blijf bellen naar 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max.